taalonderzoek is afgewezen. Vraag bij de bakker en de kruidenier, waarvoor voor uw geld, waar voor uw geld? Vraag bij de slager en de groenteleverancier, waar voor uw geld, waarvoor voor uw geld? Maak overal om strijd, naar goede kwaliteit.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 13,65, 12,75, 8,99, 68 cent. Nog iets, wie, wie doet nu de verzending van de vragenlijsten? Want Slofstad, ik kan het niet alleen. Ik zal het meierink opdragen. Dan is het nooit op tijd klaar. Dan moet de gruiteren maar helpen. Als hij dat doet, dat doet hij wel. De gruiter is geen wiegel...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 Ik heb een uitvoerig 40, gesprek met de ruiter gehad. 20, Weet jij dat hij niet 20, eens een giro heeft? 4, 6, 6, Zo wereldvreemd is die man. 80. Ik heb de begroting klaar. Waarom heb je de postpublicaties geschrapt?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 Maar ik denk niet dat ik de begroting zo accepteer. Geef me dan meneer de Gruiter maar. Die doet tenminste wat hem gevraagd wordt. Meneer Koning? Nu niet, meneer Slofsta. We moeten nu naar Nijhuis. Maar ik ga trouwen. Gaan jullie naar Nijhuis? Trouwen? Ja, we gaan hem wat brengen van het bureau. Ik ben ingeschreven bij een huursbureau. Wilt u nu even zien? Doen de groeten.